Dodelijk Dilemma. Een hoorspel naar de gelijknamige roman van Kenneth Rice. Regie, Dick van Putten. Mijn naam is Bill Grantham... en bij de aanvang van dit verhaal bevond ik mij in Praag... waar ik als directielid van een Londense firma belangrijke zaken had gedaan. Ik wilde van de gelegenheid gebruik maken om een oude vriend op te zoeken... Het was dokter Mira Clauda, een kundig chirurg. die in de tijd op uitnodiging van de Britse ambassade naar Londen was gegaan. om daar de nieuwste apparatuur te bestuderen die in de ziekenhuizen en laboratoria werd gebruikt. Bij de Smola Nova Ulice sloeg ik rechtsaf en even later stond ik voor de Nove Miesto. waar zich de kliniek bevond waar hij werkte. Ik trok aan de bel en een kleine gezette verpleegster deed open. Dobri vetje. Dobre vetje. Kreeg je dokter Mirek Clauda prozien? Het meisje liet mij binnen en verdween. Ik dacht aan het verraste gezicht dat dokter Clauda zou zetten. Het was immers meer dan tien jaar geleden... dat ik hem voor het laatst in Londen had gezien. In de verte klapte een deur... en een in het wit geklede gestalte kwam naar mij toe. Was dit dokter Mirek Kloda? Konden tien jaren een mens zo doen veranderen? Hij liep gebogen in de schouders... ...en zijn haar was nu metaalgrijs. Maar zijn doorgroefde gelaat lichtte op... ...toen hem hij mij herkende... ...en met uitgestrekte armen op mij afkwam. Maar dat, dat... ...dat is toch niet mogelijk? Bill! Bill, beste jongen! Hoe gaat het ermee? Het spijt me. Maar ja, dat moet een misverstand zijn. Ik ken u niet. Ah. Oh, neemt u mij niet kwalijk. Dan ben ik waarschijnlijk aan de verkeerde kliniek... Nogmaals, neemt u mij niet kwalijk. Claudia draaide zich snel om en verdween. Gespannen verliet ik de kliniek en aan de voet van de narodnieën nam ik de tram. Pas toen dacht ik na wat de reden kon zijn van Claudia's wonderlijk gedrag. Eén ding was mij wel duidelijk. De beide mannen die achter hem aan waren gekomen, speelden daarbij een belangrijke rol. Maar wat was de achtergrond... Ik stapte uit bij het palace hotel waar ik woonde en ging naar de eetzaal. Na het diner ging ik naar mijn kamer met mijn gedachten nog steeds bij de wonderlijke gebeurtenissen van deze middag. Plotseling werd er geklopt. Ja? Meneer Grantham, deze beide heren zouden u graag even willen spreken. Dat kan. Komt u verder, heren. Wat kan ik voor u doen? Wij zijn van het ministerie van Binnenlandse Zaken... afdeling registratie van vriendeling. Oh, Is er iets niet in orde met mijn visum? Oh, zover wij weten niet. Waarom heb ik dan de eer van uw bezoek te danken. Meneer Grantum, wij menen te weten dat u hier met succes hebt onderhandeld... over een technisch project dat in het belang van onze beide landen is. Dat doet ons veel genoegen, want wij zijn even verlangend... om met West-Europa zaken te doen als het Westen met ons. U hebt uw zaken afgedaan... En nu hebben wij tot onze spijt moeten horen... dat u vandaag een bezoek hebt gebracht... aan dokter Mira Cloda in zijn kliniek. We hopen eigenlijk dat we onjuist zijn ingelicht... want wij zouden een bezoek... dat niet in ons gemeenschappelijk belang is... moeten voorkomen. Laten we eens aannemen dat u weet... dat ik dokter Cloda heb bezocht. Ik kan onmogelijke reden zien... waarom ik dat niet zou doen. Hij is in Engeland geweest voor het gordijn. Mm -hmm. Voor uw regering aan de macht kwam... Ik heb hem daarna niet meer gezien. Wij zijn vrienden. En alleen om redenen van vriendschap wilde ik hem opzoeken. Dat begrijpen wij volkomen, meneer Grantham. Maar wij zijn nogal gevoelig. Er is een groot aantal leugens over ons en onze regering in de Engelse kranten afgedrukt. Wij zouden u niet graag zien vertrekken met een verkeerde indruk. Dr. Cloda is onze regering niet sympathiek gezind. Maar dat verontrust ons niet en is ook niet belangrijk. Maar hij is ernstig ziek. geestesziek. Het wordt hem alleen toegestaan zijn werk voor te zetten... ...omdat hij zo'n uitstekend geneesheer is. Hmm. En u bent dus bang dat hij mij dingen zou vertellen die niet waar zijn? Dat gevaar zit erin. U kunt gaan waarheen u wilt en ontmoeten wie u wilt. U bent vrij in het land, zoals u weet. Maar niet om dokter Claude te bezoeken. Het zou beter zijn van niet. Ik vraag me af wat het ertoe doet wat hij mij vertelt. Ik ben geen journalist en hou er geen politieke binding op na. Wij willen dan ook slechts voorkomen dat u in moeilijkheden zult geraken. Goed, ik mag de dokter dus niet meer ontmoeten. Wij zouden dat liever niet hebben, meneer Grantham. Nou, niets aan te doen. Wij danken u voor uw begrip en redelijkheid, meneer Grantham. We hebben al te veel van uw kostbare tijd in beslag genomen. Wij zullen vertrekken, zodat u nog wat van de avond kunt genieten. Goedenavond, meneer Grantham. Meneer Grantham. Zo, dat was dat. De achtergrond was dus van politieke aard. Ik begreep wel dat het nu onmogelijk was... om nog ooit ongemerkt met Clodagh in contact te komen. Het was een gekke geschiedenis. Maar het werd nog gekker. Hallo? Een ogenblik, met, Bentham. Ik verbind de deur. Ja. Hallo. Oh, lieve Bill, het spijt me dat ik zo laat ben. Je zult er geen grote indruk van ons je hebben, maar ik verheug me zo verschrikkelijk op deze avond. En, en het is in elk geval nog niet te laat. Maar, maar... Kom, over een half uur bij Manes. Als ik wat later mocht komen, ga dan op het terras zitten. Hè? Zo, zo dicht mogelijk bij de rivier, zodat ik je makkelijk kan vinden. Ik ga me nu snel verkleden. Wat over een half uur? Verbluft legde ik de horen neer. Een ogenblik dacht ik dat het meisje zich had vergist. Maar ze had mijn naam genoemd. Zou er misschien enig verband bestaan tussen die geschiedenis met Claudia en dit telefoontje? Restaurant Manes, had ze gezegd. Ik besloot het risico te nemen en er naartoe te gaan. Het beloofde in elk geval een interessante avond te worden. Manes was een behoorlijk restaurant dat uitsprong boven een klein schiereilandje van de rivier... en het bezat een goede dansvloer. De band speelde vrij goed en wonderlijk genoeg een Amerikaans wijsje... Het duurde even voor ik in de grote drukte een plaatsje had kunnen vinden op het terras bij de rivier. Ik bestelde iets te drinken en wachtte gespannen op de dingen die zouden gebeuren. Bent u meneer Grandin? Ja. Gaat u zitten. Hoe kent u mij? Ik had een beschrijving van u... en nou, het is niet zo moeilijk hier een vreemdeling te ontdekken. Waarom hebt u mij opgebeld? Mijn naam is Truda Clura. Ik ben de dochter van dokter Clura. Zijn dochter? Misschien gelooft u me niet. Het is ook beter om achterdochter te zijn... en maak je minder fouten. Maar u zult spoedig merken dat ik de waarheid spreek. Bent u hierheen gevolgd? Dat weet ik niet. Maar als dat wel zo is... dan hebben ze mij een dansgelegenheid zien binnengaan... Wat ik ook makkelijk had kunnen doen zonder uw telefoontje. Dat wel, maar u moet voortaan toch voorzichtiger zijn. Misschien zou het u er goed aan doen mij eerst eens te vertellen wat u van mij wilt. U moet mijn vader helpen het land te verlaten. Ik moet zeggen dat u de telefoon aardiger tegen mij was. Wij hebben in die tussentijd toch geen ruzie gehad. U zult het begrepen hebben waarom ik dat deed. Een gesprek aan afgeluisterd worden. Waarom bent u er zo zeker van dat ik uw vader zou willen helpen? Omdat u zijn vriend bent. En omdat hij me heeft verteld dat u de kwaliteiten voor bezit. Hmm. Maar waarom wil hij weg? Nou, wat ons verteld wordt, is uw politieke systeem ideaal. Zeker in vergelijking met de decadente regeringen elders. Uh, de, de, daar weet ik maar weinig van af. Ik, ik ben nog nooit buiten dit deel van Europa geweest. Maar u gelooft wel wat u over ons leest, nietwaar? waar? Ik geloof mijn vader, dat zegt mij genoeg. Maar het, het is niet verstandig om hier verder te praten. We moeten hier vandaan. Waar naartoe? Naar mijn vader natuurlijk. En als we gevolgd worden? Dat zullen we wel zien. We gaan in elk geval niet weg via de ingang. Aan de achterzijde van het draas kunnen we ook op straat komen. Daar gaan we met een bootje de rivier over. Als ze er zijn, dan staan ze bij de ingang. Ze zullen niet verwachten dat we op deze wijze vertrekken. Maar wordt het huis van uw vader niet bewaakt? Ja, natuurlijk, vader wordt altijd bewaakt. We moeten dus langs een ongewone weg het huis betreden. Het maakt deel uit van een groot flatgebouw. We gaan het eerste huis gewoon binnen... Gaan de trappen op en door een luik komen we op de vlieging. Ja. Maar door het dakraam klimmen we weer naar buiten. De goot is breed en u hoeft zich niet ongerust te maken om te vallen als u maar niet naar beneden kijkt. Ja. Door die goot lopen we naar het huis naast het onze. En op dezelfde manier gaan we daar naar binnen. Maar waarom ernaast? Kunnen we niet meteen door jullie dakraam? Nee, nee, dat hebben we een tijd geleden opzettelijk laten dichtmetselen om elke verdenking weg te nemen. Ja, omdat ze weten dat dit de enige uitgang is aan de achterzijde... ...vallen ze ons daar niet meer lastig. Aan de voorzijde is het onmogelijk om ongemerkt binnen te komen. Geloof u mij, dit is de enige en veiligste manier. Ja, u zult het wel weten. Goed, ik laat alles aan u over. Ik ga met u mee. Dus op de vlieging naast de onze. En, en hoe kom ik daar nou? Achter die kist daar zit een gat in de muur. Wacht, we zullen we dat naar voren trekken? Ja, Ziet u wel? Ja. Het is groot genoeg om er doorheen te kruipen. Nou, aan de andere kant van de muur staat een oude leunstoel. Die kunt u zo naar voren schuiven. Als u er doorheen gekropen bent, neemt u het touw dat daar ligt en dat aan deze kist vastzit. En u trekt hem tegen de muur, zodat het gat weer afgesloten is. Daarna schuift u de leunstoel weer terug. Het vlieringluikje vindt u halverwege tussen de balken. U, u zult uw weg verder op de tast moeten zoeken. Vader wacht beneden. En wat gaat u doen? Ik moet weer terug en ga gewoon door de voordeur naar binnen. Alles moet normaal lijken. Het spijt me. Maar misschien zie ik u beneden nog wel. Misschien wel. Ga nu. ...kunt je niet voorstellen wat dit bezoek voor mij betekent, Bill. Laten we drinken op deze wonderbaarlijke ontmoeting. Ja. Zo, en vertel me nu eerst eens hoe het met je gaat, Mierik. Ach, mijn haar is grijs geworden, zoals je ziet. Maar mijn verstand is nog hetzelfde. En ik ben gelukkig vrij goed gezond. Maar de situatie hier is slecht, heel erg slecht. Vertel me er eens wat meer van als je wilt. Nou, toen ik naar mijn Engelse tijd hier terugkwam... werd ik met open armen ontvangen. Ze hadden de wetenschap nodig. En alles ging goed. Maar plotseling veranderde er heel veel. Het werd mij verboden om college te geven. Mijn werk op de universiteit moest ik opgeven. Je begrijpt wat dat voor mij betekende. Ja, ja. En waarom deden ze dat? <laughs> ze zeiden dat mijn colleges de staat onwelgevallig waren. Ja, hoe een medische verhandeling dat kan zijn, is mij een raadsel. Ik werd voortdurend bewaakt. De idioten zien over het hoofd dat ik, hoewel ik hun politiek haat, toch Tsjech ben. Ik wil niet eens weg, als ze het maar draaglijk voor me zouden maken. Maar nu voel ik me onveilig. Is dat soms de reden waarom je vanmiddag zo bang was? Bang? Hm? Ja, ja, het was angst. Ik was bang. Maar waarom? Dat is toch niets voor jou? Heb je wel eens gehoord van een man die Benza heet? Tjergel Benza? Nee. Tjergel Benza is een van onze ministers. Hij heeft een enorme populariteit verworven. Een zuchtig en bekwaam man. Als hij zijn zin krijgt, dan zal hij een zekere dag nog wel eens president worden. Maar... Ik vermoed dat er een paar andere ministers zijn die aan zo'n goede trouw twijfelen... en die er alles voor over hebben om hem voor goed te laten verdwijnen. Hmm, dat lijkt me hier niet zo moeilijk. Ik weet het wel en het is ook al vaker gebeurd. Intussen wordt er gefluisterd dat Benza zijn eigen plannen heeft. Bepaalde topfiguren uit de regering wil zetten en zelf de macht in handen wil nemen. Hoe zal hij dat kunnen bereiken? Door op de juiste persoon te mikken. In dit geval, en die naam zou je je wel herinneren, op Jiri Wilmos. Benza is van plan om Wilmos in de kuil te laten vallen die deze voor een ander graaft. Door hem openlijk voor een verrader uit te maken. Dat zou de val van Wilmos en zijn trawanten betekenen. Het land van verontwaardiging in vuur en vlam zetten. En Benza zou de aangewezen opvolger zijn. Ja, ja alles goed en wel, maar. Ik kan me toch niet voorstellen dat Wilmors met zijn geheime politieapparaat er niets van zou weten. Hij weet het maar al te goed. Maar als hij Benza nu zou arresteren, zou dat een grote deining veroorzaken. De slimste zet van Benza was om in de loop van de tijd zo'n grote populariteit op te bouwen. Wilmors zou natuurlijk een zelfmoord of een ongeluk voor Benza kunnen anserderen. Hmm. Maar dat zou tot in de perfectie moeten kloppen om een terugslag te voorkomen... Maar als er een geleidelijke propaganda tegen Benza wordt opgezet... ...kunnen we na enige tijd zijn einde tegemoet zien. Ja. Dus de zaak staat eigenlijk op een dood punt. Maar hoe denkt hij Benza te werk te gaan? En hoe weet je dat allemaal? Ik kan gemakkelijk gissen wat het probleem van Wilmos is. Wat de bedoelingen van Benza betreft... ...de bijzonderheden van zijn plan hoorde ik van een vriend... ...omdat ik toevallig het middelpunt van die plannen ben... Ik ben het offerdier. Het offerdier. Hm? Wat bedoel je? Cheryl Benza is bezig een aanklacht tegen mij op te bouwen waarbij ik word afgeschilderd als een verrader die in contact staat met Wilmo en die met hem heeft samengewerkt. En als je denkt dat dat moeilijk is, dan heb je het mis. Hm? Een paar vervalsingen hier en daar, wat bedriegelijk bewijsmateriaal door enkele feiten wordt gesteund en je bent klaar. Om te beginnen ben ik in Engeland geweest. Dat is op zichzelf al erg genoeg. Ja, ik begrijp dat er gemakkelijk een zaak tegen jou persoonlijk kan worden opgebouwd. Maar hoe kan je ook maar in enige mate met Wilmosh in verband worden gebracht? Wilmosh zou toch nooit zo'n positie bereikt hebben... als ze niet in staat is om zo'n zo zo armzalig fabeltje te ontzenuwen? Uh, geloof me, Bill. Zo zal het gaan. Ze zullen een samenhang construeren. Uh, weet die Wilmosh wat Benza van plan is? Nu wel. Ik heb het lang zeker kanalen doorgegeven. Ik hoopte dat de dreigende actie van Benza Wilmosh ertoe zou kunnen bewegen om in zijn eigen belang Troede aan mij toe te staan het land te verlaten. Maar dat is niet gelukt. En welke reden kan hij daarvoor hebben? Omdat Wilmosh van plan is Benza met zijn eigen wapens te bestrijden. En daarvoor heeft hij mij nodig. Ze willen allebei proberen om elkaar via mij voor verrader uit te maken. Maar wie deze slag ook wint, mijn plaats blijft dezelfde. Onder de valbijn. Maar dat is toch krankzinnig. Er moet toch ergens een uitweg zijn. Ik heb de zaak van alle kanten bekeken. Er is geen hoop. Ik zit in de val. Die uh, mensen hiernaast zijn zeker vrienden van je, hè? Uh -huh. Anders zou je hun vlieren niet zo gemakkelijk kunnen gebruiken. Ja, evenals de mensen van het eerste huis. Officieel weten ze van niets. Ze zijn volkomen te vertrouwen. Truda zei dat ik je uit het land moest zien te krijgen. He? Heeft ze... Heeft ze dat gezegd? Oh, daar had ze het recht niet toe. Ik wil jou er niet in betrekken. En gezien de strenge bewaking is het bovendien onmogelijk. Ja, misschien toch niet ah, zo onmogelijk. We zouden zelfs terug kunnen slaan. Bill, je weet niet wat je zegt. Zowel Benza als Wilmos weten dat mijn enige hoop in ontvluchting is gelegen. Geen van beiden kan zich veroorloven over mij te laten gaan. En ze hebben alle posities in handen. Nee, Bill. Ik heb troeder gevraagd om je hier te brengen... omdat ik je nog eens wilde ontmoeten... En om je mijn houding van, van, van, van, van, van vanmiddag te verklaren. Ben je dus van plan om rustig af te wachten wat er met je gaat gebeuren? Bill, als er ook maar de geringste kans bestond om te vluchten, dan zou ik die nemen. Zou uh, Truda met je meegaan? In haar eigen belang zou dat beter zijn. Maar, maar ze heeft reden om te denken dat ze hier moet blijven. Oh, een vriend of iets dergelijks? Nee, nee dat is het niet. Hmm. Goed, Mirek. Laten we spijkers met koppen slaan Kan jij voor wapens zorgen? Huh? Wapens? Waarvoor? Als we dit doen, dan doen we het behoorlijk En bereiden we ons op alles voor Geloof je niet dat we Truda in het plan moeten betrekken? Truda? Eén ogenblik Truda Kan je even hier komen? Ik was vergeten dat je nogal deskundig was Op het gebied van wapens, toen ik je voor het eerst ontmoette ja, misschien heb je gelijk Als we falen kunnen we even goed bij de poging sterven als daarna Vader, wat is er? Viet is zo opgewonden? Ja, ik, ik moest eigenlijk boos op je zijn, Truda maar, maar dat is moeilijk Bill probeert ons te helpen Dat is erg vriendelijk van u, meneer Grantham. Vader heeft behoefte aan hulp Om te beginnen kun je dat meneer Grantham wel weglaten Voor mij ben je van af van, Truda Nou, in de eerste plaats moeten we een kaart hebben En wapens niet alleen revolvers, maar ook andere dingen. Scherpe messen, dun ijzerdraad, springstof. Ja, waar moeten we dat allemaal vandaan halen? Daar moet je maar eens goed over nadenken. En misschien kan Truda helpen? Is dat allemaal noodzakelijk? Als je vader de toestand juist heeft weergegeven, ja. Ik heb de gevaren hoogstens nog te gering voorgesteld. Nou, je hoort het. Dus, uh, waar is die kaart? Ik zal hem halen, één ogenblik. Ik... Ik, ik dank u... Voor wat u voor vader wil doen. Hij is een groot geneesheer, Truda. En een prachtig mens. Natuurlijk zal ik hem helpen. Als ze u te pakken krijgen... zullen ze u dwingen te bekennen dat u een spion bent. Ja, daar heb ik nog niet eens aan gedacht. Maar dat verandert niets in mijn plannen. Waarom wil je eigenlijk niet met ons mee, Truda? Dit is mijn vaderland. Waarom zou ik het verlaten? Oh, ik dacht... Hier is de kaart. Mooi. Laten we dan eens gaan kijken. Hmm. Hmm. Ja, we zijn dus aan alle kanten op Ena, begrensd door gordijnlanden. Er blijft alleen een kleine strook over van West-Duitsland en Oostenrijk in het zuiden. Als je dat vruchten, verwachten ze natuurlijk dat je die kant uitgaat. Dat maakt hun taak om je tegen te houden betrekkelijk eenvoudig. Dat is niet zo best. Ach, dat heb ik je toch al gezegd? Het is onmogelijk. Onzin. Alleen een verdraaid stuk moeilijker. Wat denk jij ervan, Truda? Moeten we naar het zuiden gaan waar ze ons verwachten? Uh, het is misschien makkelijker een van de andere landen binnen te komen... maar daar komen we weer in andere moeilijkheden. Ik vind dat we Oostenrijk moeten proberen. Juist. Nou, en over de, de details van de ontsnappingsroute kunnen we beter nog eens een nachtje slapen. Het belangrijkste is voorlopig dat we naast dit hoofdkwartier... ook nog over een ander kunnen beschikken... van waaruit we dan kunnen verdwijnen. Denk daar nog eens goed over na. Morgenavond kom ik weer terug. Ik wil niet te laat in mijn hotel zijn om verdenking te vermijden. Mm -hmm. Ik zal u weer naar buiten brengen. Oh, doe geen moeite, Touda. Ik weet nu de weg. Geef me alleen jouw lantaarn. Ja. En, Bill, ik wil je nu al danken voor je steun. Onzin, Mirek. Ik heb er zin in om die Benza en die wielmosjes flink te pakken te nemen. Wat zullen die heren op hun neus kijken? Wilmos hier. Pavel, direct hier komen. Ja? U hebt mij geroepen, excellentie? Pavel, ik ben er niet zeker van... dat Claudia ons de een of andere dag niet ontglipt. Ben je ervan overtuigd, ondanks wat je gezegd hebt... dat er geen andere uitgang is... Aan de achterkant is het onmogelijk. Ja, hij zou over een hoge muur moeten klimmen... die aan de bovenkant nog beveiligd is ook. Ja, aan de achterkant hebben we wel geen permanente bewaking meer. Maar alle partijleden op het plein zijn geïnstrueerd... om het onmiddellijk te melden als hij toch op die manier het huis verlaat. Ja, als u daar toch een wachtpost wilt hebben... zal het gebeuren, excellentie. Zet er een heer. De dochter van Clodagh is gisteravond met de Engelsman in contact geweest... Maar de stommelingen zijn ze kwijtgeraakt bij Manes. Ik kan het niet bewijzen. Maar ik geloof zeker dat Cloda en de Engelsman elkaar ook hebben ontmoet. Maar is dat juist niet goed? Zou het de zaak tegen Benza niet versterken als we dat konden bewijzen? Het zal niet moeilijk zijn om Benza er als de aanstichter in te betrekken. We zouden de Engelsman als spion kunnen brandmerken. Op die manier zou zo'n ontmoeting zowel Benza als Cloda veroordelen. Natuurlijk zou het helpen. Maar waar blijft het bewijs? zouden het kunnen vervaardigen, zeker. Maar het is beter enkele keiharde feiten te hebben... die werkelijk bewezen kunnen worden. En daar de verdichtsels doorheen te wijven. Daardoor vermindert het gevingeerde bewijsmateriaal... en dus ook de risico. Er is geen risico, excellentie. Ik, ik heb geen belang bij Claude of Grantham. Ze zijn alleen maar noodzakelijke pionnen. Maar onderschat Benza niet. Hij heeft zijn tijd goed gekozen. En dat zal ik ook doen. Er zijn altijd Benza's geweest. En die zullen er altijd blijven ook. Maar het zijn dwazen. Ja. Het is onmogelijk voor ze om te winnen. Maar dat hebben ze pas door als het te laat is. Wat die Engelsman betreft... het zou ongunstig voor ons zijn... als hij plotseling het land verliet. Benza zou ons er dan van kunnen beschuldigen... Dat we hebben gefaald bij de jacht op een spion. Dat is ook de reden waarom ik je heb laten komen. Ik geloof niet dat Grantham of een plan is te vertrekken, maar we moeten er zeker van zijn dat hij niet weg kan. Ik wil hem niet arresteren voordat de zaak tussen Claude en Benzer rond is. Voor die tijd mag hij dus niet verdwijnen. Duidelijk? Ja, excellentie. Goed, je weet dus wat je te doen staat. Ik vertrouw op je. U kunt op mij rekenen, excellentie. Ja. Neemt u mij niet kwalijk, meneer Grantham, maar deze heren zouden nu graag willen spreken. Dat kan. Er komt u verder, heren? Met wie heb ik het genoegen? Ik ben ambtenaar van de douane, meneer Grantham. Deze heer is inspecteur van politie. Alsjeblieft. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Meneer Grantham, volgens ons ter kennis gebrachte geruchten, zou u kostbaarheden het land hebben binnengebracht zonder deze aan te geven. Dergelijke geruchten zijn niet ongewoon en meestal verspillen wij onze tijd. Maar we moeten ze nu eenmaal nagaan. Ik moet u dan ook vragen mij toe te staan uw bagage te onderzoeken. Ach zo. Eén vraag, wat wordt ik te hebben meegebracht? Er wordt verondersteld dat u goud hebt gesmokkeld. Goud. Nou, vooruit om maar. Hier zijn de sleutels van mijn koffers. Gaat u gaan. werkelijk niet. Twee staven zuiver goud, meneer hem. Maar die zijn niet van mij. Ik weet niet hoe ze daar gekomen zijn. Het spijt me, maar ik moet u toch verzoeken met mij mee te gaan. Inspecteur. Sta ik onder arrest? Ja. U zult er natuurlijk wel een verklaring voor kunnen geven... maar die kan alleen de rechtbank behandelen. Ik moet u verzoeken mij uw paspoort te geven. Waarom? Zodat u het land niet kunt verlaten voor het proces tegen nu plaatsvindt. Na de rechtszitting krijgt u het weer terug. Zoals u wilt. Maar ik sta erop de Engelse consul te bezoeken. Natuurlijk, meneer. Onze wagen staat voor. We gaan eerst naar het bureau waar u in staat van beschuldiging wordt gesteld. Daarna zal ik u naar uw consulaat laten brengen. Bent u van plan mij op te sluiten? Nee. U bent vrij tot aan de rechtszitting. De zijner tijd zult u wel vernemen wanneer uw zaak voorkomt. Mag ik u verzoeken? Daarna hebben ze mij naar u toegebracht. Nou, dat is het, meneer de konsel. Ja, meneer Grenten. Het was dom van u om u met dagelijke zaken in te laten. Politieke verwikkelingen zijn hier niet ongewoon. Uw vriend Cloda heeft alleen pech gehad. Ze hebben nu meestal altijd een zondebok nodig. Ja, hoezeer ik me nu meevoel, ik kan u onmogelijk helpen. Ik verwacht van u geen hulp voor meer, Cloda, meneer Melville. Maar die beschuldiging tegen mij is volkomen belachelijk... En alleen opgezet om mij hier vast te houden. En met de bedoeling die ik langzamerhand wil begin te begrijpen. Wat kunt u daaraan doen? Niets. U bent aangeklaagd wegens misdrijf. Niet om politieke redenen. Het enige wat ik kan doen is u waarschuwen. Naar hetgeen u mij verteld hebt, is uw komst voor hen een geschenk van de hemel. U wordt aan Cloda en Benza gekoppeld. Een Engelsman die hier in Praag relaties onderhoudt met een man die al onder verdenking staat. Zou dat zelf niet beter kunnen verzinnen? Niet het spijt me, meneer Kantem. Ik begrijp het. Wel, tot ziens, meneer Melo. Het allerbeste. Stuur Wilma bij me. De volgende middag, toen ik mijn hotel verliet, merkte ik dat ik werd gevolgd. Ik liep rustig door, passeerde het Nationaal Museum en kwam op een idee. Ik nam een kaartje en ging naar binnen. In de lange gang zag ik aan de rechterkant een nis afgesloten door een gordijn. Mijn achtervolger was nog niet te zien en ik dook erachter. Door een kier zag ik hem even later snel passeren. Ik liep terug en via een andere gang verliet ik het museum weer. De rest van de middag bracht ik door in een klein café... ...tot het tijd werd om naar de kloda's te gaan. Tja, het was te verwachten dat je gangen zouden nagaan. Ze weten nu in elk geval dat je ze met een bepaald doel bent ontlopen. Ja, en daarom moeten we haast maken met onze plannen. Heb jij nog wat kunnen krijgen, Truda? Ja. Alsjeblieft. Ah, een 9 millimeter stijger. Die ken ik wel. Prachtig. We zullen hopen dat we niet behoeven te gebruiken. Wanneer denkt u dat we weg moeten? Morgen of overmorgen op zijn laatst... Ik geloof niet dat Wilmarsch al gereed is om toe te slaan. Anders had hij mij niet beschuldigd van smokkelarij. Maar hoe ver Benza is gevorderd weten wij niet. Heb jij er een onderkomen gevonden waar we naartoe kunnen, Mirek? Ja. Het hoofd van mijn kliniek is met vakantie. Ik ben dikwijls bij hem geweest. Daar gaan we naartoe. Kunnen we binnenkomen? Oh, heel eenvoudig. Dat is geen probleem. En kijk, de moeilijkheid is dat we alleen s'nachts weg kunnen... en daardoor het risico lopen dat er geen treinen rijden. Als we een trein kunnen nemen direct na ons vertrek... is dat wel zo goed. En hoe staat het met de route? Direct naar het zuiden gaan lijkt ons dwaasheid. We gaan of naar het westen, tot Pletsenje, en dan zuidelijk naar Czeske-Welenitsje. Of we gaan oostelijk tot Godzenje en dan zuidelijk naar Brno, verder tot Bratislava en dan naar Pratatsalka. De tweede tocht duurt veel langer... en in beide gevallen zullen we moeten overstappen. En inmiddels zijn ze natuurlijk op zoek naar ons. Ja, dat zullen ze zeker. En daarom moeten we uit elkaar gaan... Ja, ja, dat lijkt ons het beste beeld. Hmm. Jij en Truda gaan samen, ik reis alleen. Ja, dat wil zeggen, we zitten wel in dezelfde trein, maar in aparte coupés. Ja. S'avonds kunnen we misschien weer bij elkaar komen. Hmm. En hoe staat het met het onderdak, als we dat onderweg nodig mochten hebben? Ja, hotels zijn natuurlijk uitgesloten. In Brno zijn kosthuizen, die Truda kent. En dat zou misschien lukken. Goed, dan vertrekken we morgen. Het is beter als ik nu wegga. Ja, en dat bevalt me niet. Je moet morgen weer terugkomen. En ze zullen zeker maatregelen nemen om te voorkomen dat je ze weer ontstaat. Ja, maar als ik vanavond niet in het hotel terugkom... ...zullen ze al argwaan koesteren voor we begonnen zijn. Ja, meneer Grendum heeft gelijk, vader. Oh, wacht u even. Ik heb nog iets voor u. Ik zal het halen. Mirek. Hm? Ik maak mij zorgen over Truda. Soms denk ik dat ze helemaal niet weg wil. Maar het alleen voor jou doet. Ja, misschien zul je het eens begrijpen, Bill. Ja, maar vind je nou niet dat ik het behoor te weten... We zitten in hetzelfde schuitje en als we op een of ander punt kwetsbaar zijn, dan weet ik dat liever. Ja, ja, ja, je hebt gelijk. Goed. Je zult je afgevraagd hebben hoe ik Wilmosh kon inlichten over Benza. Mijn tussenpersoon was de geliefde van Wilmosh. Marta, mijn vrouw. De moeder van Truda? Hm. Neem me niet kwalijk meer ja, nou begrijp je misschien wat zij geestelijk moet doorstaan. Verraden door haar eigen moeder. Zodra ik Martha had gevraagd om onze ontsnapping te regelen, werden we dag en nacht bewaakt. Het is niet te geloven. Je eigen man en dochter te helpen verraden. Maar wat zit er allemaal achter? Als Wilmos Martha trouwt zonder dat ze gescheiden is, wordt dat een nationaal schandaal. Benza zou erin zwelgen. Ja. Ik zou in het belang van Truda best willen scheiden... maar dat speelt Benza toch nog in de kaart. Martig het scheiden van een verrader en een spion... Hm? dat zou de positie van Wilmo's kwetsbaar maken. Er is voor hem maar één veilige manier. Ja, jullie beiden uit de weg te ramen. Ja, ja. Maar praat hierover niet met Truda, Bill. Het is een vreselijke tijd voor haar. Meneer Grendt... In dit pak zitten een Tsjechisch kostuum en een paar overhemden. Met uw Engelse kostuum zou u te vinden in de gaten lopen. Een uitstekend idee, Truda. Ik had er ideeën aan gedacht. Dankjewel. En dan uh, ga ik nu. Wees voorzichtig. En tot morgen. Dat is dat alles wat je me te vertellen hebt, Pavel. Als die lui de Engelsman niet kunnen bewaken, moet je anderen nemen. Tja, het is niet eenvoudig iemand te volgen... die erop uit is aan zijn bewaking te ontkomen, excellentie. Laten we over dit onderwerp volkomen duidelijk zijn, Pavel. De Engelsman weet blijkbaar dat hij bewaakt wordt. Anders zou hij niet geprobeerd hebben te ontkomen. Zoiets doet hij niet voor zijn plezier. Ik geloof nog steeds dat hij Clodagh ontmoet... Dat is waarschijnlijk betekend dat zij een ontsnapping aan het voorbereiden zijn. Maar de We Hebben hem niet zien binnengaan, ik weet het. En toch denk ik dat hij er geweest is. Er moet nog een andere toegang tot het huis zijn. Breng zo nodig elk half uur binnen. Waarom zouden we tijd verspillen aan gefingeerde bewijzen als de echte voor het oprapen zijn? Lever mij het bewijs van een ontmoeting en we zijn klaar. Zij dank dat je er bent, Bill. We hebben hier de hele avond al invallen gehad. Invallen? Om mij te zoeken? Ja. Ze hebben sleutels. Ze komen zo naar binnen. Hm. We moeten meteen weg. Ze kunnen elk ogenblik weer terugkomen. Alles staat klaar. Als je ze terug verwacht, is het domste wat je kunt doen nu weg te gaan. Dan zouden ze net tijdens ons vertrek kunnen komen. Maar zelfs al komen ze nadat we weg zijn, dan hebben we toch onze voorsprong verloren. Ze zouden ons al te pakken kunnen hebben voor we het andere huis hebben bereikt. Met hoeveel zijn ze? Met z'n tweeën. We zullen ze in elk geval zo lang onschadelijk moeten maken tot we ons nieuwe hoofdkwartier hebben bereikt. Nou, betekent dat uh, geweld? Misschien, maar waarom zouden we ons daar druk over maken? Hij heeft gelijk, vader. Het maakt geen enkel verschil wat we gedaan hebben als we ons toch te pakken krijgen. Ja, ja ik geloof wel dat je gelijk hebt. Goed, uh, ja, alles is klaar. Kaarten, voedsel, alles. Wat heb je daartoe dan? Een pruik. Om onze achtervolgers op een dewaalspoor te brengen. Hij was oorspronkelijk blond, maar omdat ik gevolgd werd toen ik hem kocht... en ze in de winkel navraag kunnen doen, heb ik hem geverfd. En de verf heb ik van mijn kapsters, is te vertrouwen. Goed. En, en nog iets. Ik zal je voortaan Janik noemen. Dat is een Poolse naam dat verklaart even het lichte accent waarmee je spreekt. <laughs> Janik is in elk geval beter dan meneer. Goed, laat we dan... Wil! Daar zijn ze weer. Blijf rustig zitten. Ik ga achter de deur staan. Hallo, dokter. Ah, dat is de vijfde keer al vanavond. Komt u weer naar de Engelsman zoeken? Waar is die, dokter? Waar hebt u hem verborgen? Hij is hier bij ons. Ach zo? Nou, we zullen het huis opnieuw doorzoeken. En als we hem niet vinden, dan komen we later weer terug. Zullen we maar beginnen, dokter? Beweeg je handen niet maar ik... Op deze afstand kan ik niet missen. Truda, kijk eerst bij de linker of die een wapen bij zich heeft, maar blijf uit de vuurlijn. Ja? Mozo, zet een stoel achter ze. Mirek, ja, pak dat touw en bind hem stevig vast. Ga zitten jij. Dat zal je duur te staan komen Engelsman. Dacht je tegen ons op te kunnen? Denk je werkelijk dat het je lukt om te verdwijnen? We zullen je te pakken krijgen, man. Wees verstandig en laat ons gaan. Mond houden! Zit die vast, Mirek? Ja. Dan nu de ander. Kijk uit dat je. Dank je, Torda. Ik was er niet op bedacht dat hij die stoel naar mij toe zou trappen. Is hij die... dood? Ja. Het was ongelooflijk dapper van me Bill. Ja. Yeah. Ze zag je vallen. Gelukkig missen de kerel je waarvoor die weer kon schieten... ...vuurde zij met de revolver van die ander. Ze was net op tijd. Ja, zeg dat wel. Moordenaar! Niet Die doen dat slaan niet! Het enige wat hij met zijn opmerking heeft bereikt... ...is dat ik er geen spijt meer van heb. Stap op mijn man, Mirek. Dan gaan we er van door. Ik zal de koffers nemen. Wat moet er met die doden gebeuren? Laten we liggen, niks aan te doen... Ben je klaar, Mirek? Ja. Kom mee dan. We namen de bagage en begaven ons op weg om via de vliering en het dak het huis te verlaten. Op de bovenste verdieping aangekomen, kregen we de schrik van ons leven. Tot onze grote ontzetting zagen wij dat het luik zich opende, de ladder zakte en er een grote, forse man naar beneden kwam. Goedenavond. Mevrouw Cloda, dokter, Megantum. Wie bent u? Neemt u mij niet kwalijk als u u op laten schrikken. Mijn naam is Benza. Ah. Jergel Benza. Benza. Ik kan uw gevoelens begrijpen, dokter. Maar als ik u alles heb uitgelegd, zult u er misschien anders over denken. Daarom ben ik hier. Om een verklaring af te leggen en u mijn hulp aan te bieden. Het is slang die het konijn helpt ga hier vandaan, Jerkel Benza, voor het te laat is. Ik weet wat u bedoelt, dokter. Ik ben niet zo dwaas om te denken dat ik welkom ben. Maar mijn bezoek is van belang. Voor ons beiden. Op het ogenblik loop ik niet minder gevaar dan u. Ik doe een beroep op uw logica. En zonder logica zou u geen groot specialist zijn geworden. Ja, die logica zegt me dat jouw plannen met mij nu tegen jezelf worden uitgespeeld dat je snelwerkend verstand nu een ander plan heeft uitgewerkt. Geen ander plan, dokter. Hetzelfde. Wilt u luisteren? Wat denk je ervan, Bill? Ik vind dat we het moeten doen. Als hij ons in een valstrik wil laten lopen... ...ruimen we hem eenvoudig op. Vergeet niet dat de dood van Benza onze redding kan betekenen. Wilmos kan ons laten ontsnappen... ...om ons later de dood van Benza in de schoenen te schuiven. Dat zal de dokter ook wel weten... En ook dat het hem niet moeilijk zou vallen... om het nieuws van mijn dood aan Wilmorsje over te brengen. Schurkt, je bent. U hebt gelijk. Dat was goedkoop van me. Het spijt me, dokter. Hoe wist je dat van die vliering? Dat weet ik al geruime tijd. Ik weet alleen niet welk huis u als toegang gebruikt. Ik heb ook vrienden in dit blok... en ik heb de tocht al eerder gemaakt... zonder nog bij u binnen te dringen. En wat ben je van plan? Dokter, als ik niet verraden was, zult u nooit iets van mijn plannen gehoord hebben. Had u alles geweten, dan was u niet zo dwaas geweest om wielmors in te lichten. Kom ter zaken, Benza. Wat was je bedoeling? Dit land bevindt zich in een ijzeren greep. De Democratische Republiek is een verschrikkelijk paskwil... die niet alleen de betekenis van de woorden misvormt, maar ook de mensen. Onze jongeren worden opzettelijk beroofd van elk vorm van gezond politiek denken. Ik heb dat jaren geleden al ingezien. Maar om daar een eind aan te maken, moest ik iemand hebben door wie ik Wilmosh in de zijne in diskrediet kon brengen. Ook zonder uitleg zult u begrijpen waarom mijn keuze op u viel, dokter. Maar het was mijn bedoeling dat u zou ontkomen. Er zou worden aangetoond dat u een spion was, maar pas nadat u was verdwenen. En Wilmosh zou ervan beschuldigd worden dat hij u ongehinderd had laten vertrekken. En om dat allemaal te kunnen bewijzen, had ik zelf uw ontsnapping georganiseerd. Ik heb u mijn zienswijze uiteengezet meneer ik aanteming. Kent u een betere methode om een regime zonder bloedvergiet omver te werpen? Ik zou het niet weten. Ik ben er niet van overtuigd dat u onze ontsnapping had voorbereid. Waarom hebt u me dat niet laten weten? Er waren toch mogelijkheden voor? Ik moest u eerst in een positie dringen waardoor een vlucht voor u noodzakelijk werd. Zoals nu dus. U moet nu uw standpunt bepalen. U vertrouwt mij of niet. Door wat u mijn vader hebt aangedaan zal ik u nooit vertrouwen. U weet waarom ik dat gedaan heb, juffrouw Clora. Wat ik mij voorgesteld heb, kan ik niet bereiken zonder mensen pijn te doen. Maar toch geloof ik in wat ik doe en ik waag mijn hals mee. En onze. Nu, dokter. Wat is uw besluit? We zullen het alleen doorzetten. En Grantham? We kunnen ons niet veroorloven, je te vertrouwen, Benza. Je wilt ons helpen. Maar dat is niet om ons, maar alleen om politieke redenen. We zijn nu belangrijk voor je. Maar dat kan zich elk ogenblik wijzigen. Ik moet u bekennen dat ik een beter resultaat had verwacht. Goed. Wat bent u van plan met mij te doen? Wij zijn niet in staat je in koele bloeden te vermoorden, Benza. En dat weet je. Anders was je niet gekomen. Hou het er dus op dat de stand van zaken precies zo is als voor je hier naartoe kwam. U bent ronduit, meneer Grentem. En dat waardeer ik. Als u de grens bereikt, ga dan naar het dorpje Samneem. Een paar kilometer van Bratislava. Daar woont een man die Casper heet. Een ruwe klant, maar betrouwbaar. Zeg hem dat ik u heb gestuurd. Maar nu geloof ik dat u liever eerst weggaat... zodat ik geen tijd heb om iemand te waarschuwen. Nog één vraag. Hoe wist u van mijn bestaan? Net als Wilmors beschik ik ook over ambtenaren. Soms dezelfde. Mm. Veel succes, Benza. Ik hoop dat je krijgt wat je wenst. Maar niet ten koste van ons. Dank u. Als u naar buiten gaat, doe dan voorzichtig, want de achterkant van het huis wordt nu ook bewaakt. Het was drie uur in de nacht toen wij het huis verlieten. Zonder ongelukken bereikten wij een half uur later ons nieuwe hoofdkwartier. Het kostte weinig moeite om binnen te dringen en we installeerden ons boven in een slaapkamer. Doodmoe van de doorgestane emoties vielen wij neer op de bedden en zakten in een diepe slaap waaruit we pas morgens laat ontwaakten... door het geluid van een stofzuiger in de kamer naast onze... en een vrouwenstem die daarbij zong. Wat is dat? Het zal een werkster zijn. Stom. We hadden niet allemaal moeten gaan slapen. Ja, wat nou? Als ze naast klaar is, zal ze ook naar deze kamer komen. Ik zal alle de deur op slot gaan doen. Het denkt ze er verder niet bij na. En is alleen maar blij dat ze een kamer minder heeft schoon te maken. Als ze een reservesleutel heeft. Ja, ja dan, dan zijn we erbij. Als ze binnenkomt, moeten we de gevangen nemen en haar vastbinden. Zeg, Mirek. Wanneer komt die collega van jou weer terug? Over negen dagen. Stil. Ze heeft hem uitgeschakeld. Ja, ze komt hier naartoe. Het was het eerste deel van Het Dodelijk Dilemma. Een hoorspel naar de gelijknamige roman van Kenneth Royce. De rolverdeling was als volgt. Bill Grantham, Hans Veerman, Dr. Mirek Clauda, Wam Heskes. Truda, zijn dochter, Barbara Hofman. Jerry Wilmosch, Dries Krijn. Pavel, Tony Folletta. Twee geheime agenten, Hans Karzenberg en Dick van Zandt. Een receptionist... Donald de Marcas, een douane, Harry Bronk, een inspecteur, Alex Vassen Jr., Melville, Rien van Noppen en Tjergel Benza, Huip De regie had Dick van Putten.